Het management van de excoureur geeft niet meer informatie. Het ziekenhuis in Grenoble heeft voor 11 uur een persconferentie aangekondigd. Schumacher, die bijna 45 is, heeft zeven keer de Formule 1 gewonnen. Hij kwam gistermiddag tijdens het skiën in de Franse Alpen ten val tussen twee pistes. Hij kwam met zijn hoofd op een rots terecht. Hij droeg wel een helm. Eerst leken zijn verwondingen niet ernstig, maar later verslechterde zijn situatie. De regerende communistische partij in China bindt de strijd aan met het roken. Partijfunctionarissen hebben te horen gekregen dat ze voortaan in openbare gelegenheden niet meer mogen roken. Er is al wel een officieel verbod sinds 2011, maar dat wordt massaal genegeerd. Volgens de jongste instructie van de partij is het roken niet alleen schadelijk voor de gezondheid, maar schaadt het ook het imago van de partij. Ook heeft roken in het algemeen een negatieve invloed. China is een van de grootste producenten en consumenten van tabak. Meer dan de helft van de Chinese mannen rookt en ook steeds meer vrouwen roken. Het meldpunt vuurwerkoverlast heeft tot vannacht 38.000 meldingen binnengekregen. De meeste mensen klagen over harde knallen, het te vroege afsteken van vuurwerk en onveilige situaties op straat. Ook de afgelopen dagen ontstonden er brandjes en werden grote voorraden illegaal vuurwerk gevonden. In Dordrecht brandde een appartement uit nadat twee jongeren vuurwerk op een balkon hadden gegooid. Zaterdagavond was er al brand in een studentenhuis in Groningen. Een bewoner had een pakket illegaal vuurwerk op een elektrisch fornuis gelegd dat nog aan stond.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 Nacht van het Goede Leven Jan Emels en Leon Russell. If I was a carpenter, you are a lady. Would you marry me anyway? Would you have my baby? If a tinker was my trade, would you tinker with me? Would you keep the vows we made? Follow me behind me. And if I was Jesus and I built some crosses, could you see the future? Could you stand the losses of loving a carpenter and being a lady and taking a chance on me just to be my baby? was a rock star. Would you be my groupie? Would you make sweet love to me? Come to California. Well, I might go crazy. I have to warn you. Well, I get so mean sometimes when the spirit's on me that I think I'm Jesus. Out building crosses. Could you see the future? Could you stand the losses of loving a carpenter, being a lady, and taking a chance on me just to be my baby? wear me anyway Would you have my baby If a tinker was my trade, would you still love me, would you keep the vows we made following behind me And I was Jesus And I built some crosses Could you see the future, could you stand the losses of loving a carpenter I'm being a lady Would you take a chance on me? Would you be my baby? Come take a chance on me. Would you come lay with me? Come take a chance on me. Would you be my baby? Would you take a chance on me? Would you be my baby? Would you take a chance on me? Would you be my Leon Russell, die vond If I were A Carpenter een flutliedje. Dus hij heeft de tekst een beetje aangepast. Een beetje peper erin. Uh, en zo ontstond dit, ontstond dit hier. Veel mooier vind ik eigenlijk. Um, goed, het komend uur verwachten wij Rex van Beuningen, voorzitter van de stichting promotie Achtergrondmuziek, de SPAM. Uh, die de SPAM top 2000 met u wil gaan doornemen. Dat zal, uh, nou, denk ik... rond tien voor zes zijn, ongeveer. Ligt eraan hoe, uh, hoe laat Rex hier arriveert. Dat weten wij nooit van tevoren. Um, hangt af van zijn rijstijl. Dat wisselt ook per week. De ene keer wil hij niet harder dan 90, En dan is het weer ineens 140. Je weet het niet. Uh, en dat is ook het leuke van Rex. Het onverwachte, het verrassende, het creatieve. Uh, en voor die tijd... gaan we het uh, mysterie van Emily... met u uh, spelen... Hoe werkt dat? Wel nu. Ik heb voor mij liggen drie tekstfragmenten... en die gaan over iets of iemand. Als u al na één fragment weet... waar het over gaat, of over wie het gaat... dan wint u een magnifieke prijs. En dat wordt dan steeds minder. Na drie fragmenten is het eigenlijk... Nou dan wint u nog wel wat, maar het is zelfs zo erg... dat vorige week de winnaar zei... laat die prijs maar zitten, ik hoef niks. De eer is, is meer dan voldoende. Dat vind ik dan ook weer te prijzen. Goed, um, zullen we? Daar gaat hij. Vindt u het gek dat ik het allemaal een beetje wrang vind? Dat de recente gebeurtenissen mij ook heus een beetje blij maken... maar dat ik er toch ook een beetje gereserveerd tegenaan kijk? dat ik toch echt niet 38 geworden ben om op deze manier behandeld te worden. Ja, ik weet het heus wel. In het verleden, in mijn zeer jonge jaren, heb ik foute dingen gedaan. Maar ik dacht dat ik die toch aardig gecompenseerd heb. Ja, over wie of wat gaat dit? 0800-1121. 0800-1121. En hier is Doris D zelf. Move over, darling. Natuurlijk voor jou altijd. Our lips shouldn't touch. Move over, darling. I like it too much. Move over, darling. That gleam in your eyes is no big surprise anymore. Cause you fooled me before. Ik zag die uh, documentaire over Doe Maar op de TV. En dacht meteen, toch door eens demo weer eens uh, draaien. Maar dan echt. Goedemorgen, John Vermeulen. Ja, goedemorgen. Over wie hebben wij het? Ik heb een hele goede gok. En ik denk dat ik het niet te ver vandaan zit. Is het niet Dick, uh, joh, de scheidsrechter? Altijd riskant, hè, om te zeggen, ik denk dat ik... er. Uh, ja, um... nee, nee, nee, puur, puur toeval. Het goed, volgens mij, is het dan goed ook. Ja, dus... waarom, waarom denk je aan Dick? Omdat hij die, die, uh, ook zo vroeg het carrière was begonnen. En had had ook die fouten gemaakt. Wat hij op tv gezien? Heb ik Ja. Hoe op oud is Dick? op week. Oh, hij is nou al wat ouder. Maar hij was uh, ook, uh, Ja, in de 30 of zo was hij toch bekend geworden. Mm -hmm. zo. Ja, ik vraag je, dat omdat in de tekst staat. Ik ben toch niet echt 38 geworden. om op deze manier behandeld te worden. Uh, foutje van mij. Foutje van nou, mij. Nou, nou, geeft hem niet. Uh, uh, wat <laughs> vind je van Dick, Jol? Uh, ja, hij spreekt mij wel om, want ja, hij komt uit het, uh, hetzelfde buurt als ik dus. Ja. Oh, op die manier. <laughs> en wat, sp wat, wat, spreekt hem, wat spreekt jou aan ja. in zijn, in zijn uh, benadering hij van het vak? Draait, hij, hij draait er niet omheen. Gewoon, uh, kijk of dat gokken nou waar is of niet waar dat hou ik even, even afzijdig maar ja dat, hoe die spreekt gewoon weet je van ik heb dit met andere mensen afgesproken en niemand kan mij de contract verbreken omdat jullie ook een contract hebben weet je en dan dan, dan waait hij gewoon niet van om als ja. ze de baan opgeven recht door zee. Zo, dat vond ik wel goed ja van hem ja. dat spreekt wel ja het is fout maar uh, toch fijn het even over Dick Jol te hebben gehad met jou John ja hartstikke uh, graag gedaan bedankt voor je deelname misschien spreken we elkaar straks weer hey, ja? een mooi voorstel trouwens ja hè Boemerang. Ja, ja. ja, hartstikke leuk. Goed zo. Okay. En de beste wens nog, hè? Jij ook, John. Ja, dank. Oké, okay. doei, doei. Zullen we nog een fragment doen? Ik denk het wel, hè? Ik ben, al zeg ik het zelf, stoer. Ja, stoer. Dat is een wat belegen, melige kreet tegenwoordig. Maar ik ben het. Ze konden me altijd inzetten voor de taaiste klussen. Misschien heeft het met mijn Noorse achtergrond te maken. Ik... Ik ben er altijd eentje geweest van, van, van de rechte lijn. Dat is namelijk de kortste verbinding tussen A en B. Toen ik trouwens in uh, 1995 van baan veranderde... maakte het me eigenlijk allemaal niks uit. Ik ben helemaal geen idealist. Ik ben gewoon een uitvoerder. Over wie of wat gaat dit? 0800-1121. 0800-1121. Weatherman. Nacht van het Goede Leven. En dit waren Kate en Anne McCarrickle en Tell My Sister. vond ik wel eens leuk om te laten horen. Want het is altijd uh, complaint pour Saint-Catherine wat je te horen krijgt. Zij konden meer, deze twee. En uh, de cirkel is ook een beetje rond. Want vroeger in de nacht lieten wij Loudon Wainwright Third horen. De echtgenote was dat ooit van uh, Kate McCarrickle. Kate behoort niet meer tot de levende. Adli, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, waar waar ja. of over wat, over wie hebben wij het in uh, het mysterie van Emily volgens jou? Ik dacht aan kapitein uh, uh, Marco Kroon. En waarom? Waarom? Omdat hij uh, uh, ja, hij is uh, verdacht van. Uh, hij is verdacht van hoe ooit dat er daarna toeristie weer uh, gezuiverd. En uh, verdacht van koeken in Of koeken in gebruik, althans. En hij is Hij is geridderd en dat soort dingen. Hij heeft wel wat uh, dat weggemaakt. Ja, hij uh, kreeg een zeer hoge onderscheiding. Werd vervolgens ja. voor het gerecht gesleept. Door de koningin? Nou, niet door de koningin. Ja, van de koningin kreeg hij de onderscheiding, ja. De koningin ja. sleept hem niet voor het gerecht. Uh, ja. dat, dat deed de officier van Justitie. Uh, ja, ja. En dat liep allemaal goed af voor hem. Uh, en ik geloof ja. dat hij weer uitgezonden is, hè? Ja, ja. Dacht ik dat hij naar Mali ging, maar dat weet ik niet zeker. Ik moet je teleurstellen. Ja, nee. Nee, nee inderdaad, nee. Nee. <lacht> nee. Het is Marco niet. <lacht> je neemt het luchtig op, ik hoor het. Dat doet mij genoegen. <lacht> Oké. Okay. Dag Adli. Prettig. Prettige jaar, En jij ook natuurlijk. Goedemorgen. Ja, hetzelfde. Nou, nog één fragment, meer hebben we niet in huis. En dan, dan moet het verlossende woord uh, vallen. En nu, en nu zit ik gevangen. Ja, ja, ik weet het. Blije gezichten op de Amsterdamse luchthaven. Alles kwam goed. Dus niet, wil ik maar zeggen. Bij mijn geboorte was ik een polbeer. En nu ben ik een prachtige zonsopgang. Vroeger deed ik dingen waar Leni het hart zich heel erg kwaad over maakte. Maar die tijd is voorbij. Wat ik maar zeggen wil, laat meer nou niet liggen. Mijn soort wil vooruit, altijd maar vooruit. Desnoods dwars door het ijs. 0800-1121. Over wie over wat ging dit? 0800-1121. En hier is lief van de hel, wilde ik zeggen. When I go away. A early in the morning, when the church bells toll, the choir's gonna sing. Van uh, de band, de, de zingende drummer van de band. Uh, die uh, zingt, uh, als je doodgaat, dan laat je al je ellende achter op het kerkhof. Dat is nog eens een positieve visie op uh, overlijden. Marco, ja, je daar? Goedemorgen. Hi. Ja. Uh, ja, goed. Uh, uh, waar hebben we het over? Of over wie hebben we het? Ik dacht over wat. En uh, meestal een zij wordt het dan genoemd. En wel een schip, dacht ik. Ja. Ik heb het een en ander proberen kort te sluiten. Ik heb denk ik wel een vierde en een vijfde fragment ook nodig. Maar ik dacht dan het <laughs> Veronica's schip. <laughs> het is vierde en vijfde fragment. Uh, Je introduceert een nieuw spel. Bestaande uit veertig ja. fragmenten. Duurt dan vier uur. En dan ah, zo. Ja, begon <laughs> ja. Het Veronica's schip. Waarom? Ja, ja omdat uh, vooral wat uh, op de plaats laten liggen. Nee. En, uh, ja, eigenlijk uh, is het een gok. <laughs> je, je, je deed een hele mooie aanloop en dan zeg je, oh, het is een gok. Um, ja. Heb jij nog naar dat schip geluisterd? Jazeker, ja. ja. Bewaar je daar ja, goede herinneringen aan? Dat is lang geleden, hè? Ja, dat is voor mij te lang geleden. Voor mij was het een heel doodnormale zaak... dat, uh, dat die programma's op die wijze werden uitgezonden. Ja. Ik was te jong om dat helemaal goed te beseffen. Ik ben van 63. Dus, uh. Ja, toen was je, was je dus elf toen, ze, toen het verdween, zou ik maar zeggen. Precies, ja. ja. Uh, weet je wat daar nou zo stom is? Je, je zit er zo dichtbij. Je, je gedachten gaan klopt namelijk helemaal. Je hebt alleen het verkeerde schip te pakken. Ja, ja, ja, ik ga geen andere naam noemen, want ik denk dat ik het wel een beetje weet. Maar, maar ja. ik ga het niet zeggen. Uh, nou, ik zou je eigenlijk de gelegenheid moeten... Nou, nee, nee, dat, mag, nee, dat mag nee, niet. Moet je niet doen. Nou, Oké, okay, nou ja, dan, dan heb je een okay. hele mooie briljante voorzet gegeven, Marco. Goed zo. Iedereen veel succes. Ja, <laughs> Dag en, Jan. en een fijne jaarwisseling. Dag, Marco. Ja, jij ook. Doei. Dan gaan we naar Bob. Dag, Bob. Goedemorgen. Dio. Wat denk jij? Ik denk de Arctus van huis. En waarom? Um, de schip aan de ketting gelegd is. En uh, een oud uh, Walvisjager of zo, dat schip. Nou, dat Zee zeehonden. Ja, zeehonden, ja. ja. Iets, Ze hebben ermee ook zeehonden gehaald. Ja. ja. Ja, en het schip ligt nog in, uh, in de haven, hè? Rusland, ja. Je hebt het goed. Kijk. Komt dat nou door Marco van zojuist? Nee, ik had het van tevoren ook. Maar oh, ik dacht, ja, dat weet ik niet. Je is, is, ja, al het al. Ja. Nou, briljant. Um, dan mag je het zelf zeggen. Wil je een prijs winnen? Of heb je iets van, ah, we kunnen mij schelen. Dat hoeft voor mij niet. Over de prijs van lachen. <laughs> nou, dat, dan, <laughs> dan moet je even aan de telefoon blijven. Dan uh, gaat Vincent Krom, de regisseur, uh, je gegevens noteren... en dan krijg jij een prijs. Ik zou echt niet weten wat, maar uh, iets aardigs. Oké, okay, dat is leuk. Daar gaat de directie van de van, de, van de KADO over. Heb ik niks mee te maken. Bob, dank je wel. <laughs> Oké. Okay. Dag. Dag. Hey, dat lucht op. Where my heart only the sea. I'm not afraid To say what I mean Mean what I say Set myself up Let myself down I may be afraid to spread it around But I Just wanna Gallagher A Lyle and Hard on My Sleeve. Uh, eerder dit uur uh, hebben we gedraaid Doris Day... met Move Over Darling. Uh, ik zei, uh, ja, dat was een beetje de aanleiding... van uh, de uitzending van de documentaire over uh, Doe maar, Waardoor ik ineens dacht, hé, hey, Doris Day. Ja, uh, Joost Bellenfante is natuurlijk ook... Uh, buitengewoon sterk verbonden geweest met uh, Doe maar. Um, Hij heeft in uh, de jaren tachtig zeer kort, kortstondig een groepje gehad en het heette Drie Heren. Dat was er dus ook. Joost Benefante, Fred Piek en Friedrich Lawatsch En die hebben één bescheiden LP opgenomen. Vrij kort, stonden er niet zoveel nummers op. Geloof ik, een stuk of vijf. En dit vind ik het allermooiste. De afwas. Je bent me zo vertrouwd, je bent zo vanzelfsprekend In mijn buurt en in mijn hart en in mijn leven Het lijkt soms of ik je niet zie Als de duiven in de bomen of de bril die iemand draagt Maar elke dag is er wel even die eerste keer Dat wij de afgas alle liefde die zat in het afwaswater En de afwasborstel zong een lied Oeh, het was zonder om te zeggen Waar moet ik de messen leggen En ik gaf je nog geen zoen En we wisten niet hoe vaak wij samen Nog de afwas zouden doen Je zei, wil je nog een eitje wil je nog koffie? Je nog, oh, het is al laat. Oei. Maar ik, ik wilde niks. Nee, ik wilde ik bij je blijven. Ik zei, zal ik even helpen bang, met de van. Je was toen bang, nog een vreemde bang, bang, en je had bang, zoveel geheimen. Je was op achteloze wijze miste En ik brandde van verlangen. Bang, en ik wilde bang, alles bang, weten van je hele kleine voeten. En de herkomst van het puntje. Je neus. Alle liefde van de wereld, die zat in <Undone> afwaswater. En de afwasborstelzoon, <undone> een lied. Oeh, het was zonde Ooh, om te zeggen, waar moet ik de meissel leggen? En ik gaf je mm -hmm. nog geen zoen. En we wisten niet hoe vaak wij samen nog de afwas zouden doen. Oh, met Teddy weer in bed. Teddy weer in bed. Teddy in bed. Mm, mijn grote zus, <slacht> jij, bent, <middel> jij bent, jij bent, jij bent. <middel> mijn eigen <middel> <Jij> Pfopenheimer, <middel> jij bent, jij bent, <middel> jij bent. Jij bent, <middel> jij bent, jij bent <middel> mijn teddy, teddy beer, Teddy beer, Teddy beer, Teddy beer, Teddy beer, Teddy beer, Teddy beer, Teddy, teddy, teddy beer. Je kussentje in bed, oh je kan niet zonder slapen En de waterstip die krijg je van de douche Ik ken langzamerhand al die kleine hartsgeheimen Die maar dan ook niemand kent En Ik weet wat je denkt als ik je zeg Dat wij zo fijn de te doen Alle Die zit in het afwaswater En de afwasborstel zingt een lied Oeh, en ik hoef niet meer te zeggen Waar moet ik de messen leggen ik Geef je nu gewoon een zoen En we weten niet hoe vaak Wij samen Nog de afwas zullen doen Nee, We weten niet hoe vaak Wij samen Nog de afwas zullen doen Ah, mooie. De afwas als metafoor voor de ware liefde. Je zou toch meteen die vaatwasmachine er de deur uit doen als je dit hoort. Drie Heren, onthoud die naam. Eén LP gemaakt, maar uh, zeker vermeldenswaard. Uh, zeker geen voetnoot in uh, de, de pophistorie, zullen we maar zeggen. Uh, we wachten he, op Rex van Beuningen, maar hij is er nog niet. Duo Delaney and Bonnie en and Only You Know and I Know werd geschreven door Dave Mason. Bij mijn weten hebben ze één uh, succesje gehad, vroeger jaren zeventig... in uh, ons land met a Never Ending Song of Love. I've got a never ending... Nee, ik zeg het verkeerd. Never Ending Love, dat was het. I've got a never ending love for you. From now on, that's all I want to do. Zo ging die. En toen heette ze niet Delaney Bonnie... maar Delaney, Bonnie Friends... M.C. Lewis, wait in the water. Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan Nemans. Ja, we zitten met een probleem, Rex. Laten we elkaar geen wietje noemen. We zitten met een probleem. Ja. Probleem is, als er al sprake is van een probleem... maar dat iedereen naar Radio 2 luistert, hè? Ja, top 2000, hè. Dus we het... ja. Wat zitten we hier te doen, Rex? Nou, ik, uh, ik zou Rex niet zijn als ik daar niet uh, uh, keihard tegenin ging. Heb jij gestemd voor de, voor de, voor de top 2000? Ja, ik doe altijd wel even mee. En ik doe ook met, uh, met uh, NH top 100. Doe ik altijd even mee op RTV en Vind ik, ook wat ik vind het gewoon leuk om met die dingen mee te doen. Ik, ik zet overal mijn naam en ik zet al mijn lijstjes. Ik ben gek op lijstjes. Wat staat er bij jou nou op één? Uh... Ja, uh, Bohemian Rhapsody. Ah, echt? <laughs> ja, nee. Oh. Nee, dat was een grapje. Oh nee, dat is goed. Dat is goed. Ja, nee, nee, nee. nee ik, uh... Gert Timmerman zeker, hè? Ja, uiteraard. Gert. Uh, heb ik op één. Maar ik doe elke keer weer een andere ene, dus ik ben uh, niet voor één gat te vangen. Maar ik ben zeker niet voor één gat te vangen, want ik wil dus uh, als, als tegenhanger van die top 2000, waar je dus helemaal dood mee wordt gegooid, je ziet niks anders en je hoort niks anders, wil ik dus bij jullie uh, in de nacht van het goede leven in deze uh, fantastische rubriek die ik elke uh, week mag doen op de radio, de Spam 2000 te introduceren. Leg uit, de Spam, mensen weten dat waarschijnlijk wel, ik zal het toch nog even zeggen, de Spam is de stichting promotie Achtergrondmuziek. Eigenlijk muziek, ja, daar hoef je eigenlijk helemaal niet naar te luisteren. Daar kan je lekker doorheen babbelen en wat borrelnootjes. En dat moet ook met de feestdagen, toch? En gluwein natuurlijk, laten we dat niet vergeten. Bij de feestdagen komt iedereen samen, alle mensen. Natuurlijk niet de mensen die alleen zijn. Jammer, die kunnen gewoon ook naar de SPAM 2000 luisteren. Want het is zeer de moeite waard. Ja, om... want je hoeft er dus niet naar te luisteren. Dat is de essentie van Achtergrondmuziek. Precies. Bij de SPAM praat je gewoon lekker door de muziek. Heen. Geweldig, wat een idee. Dat is een, een geweldig idee. dankjewel voor het compliment. Ik wou maar meteen met nummer 2000 beginnen. Heb je hem zelf samengesteld of is het een representatieve steekproef? Er zijn, uh, zijn 15.000 leden inmiddels. Dat is ook wel leuk om even te melden. Dat is een, een noviteit. En die hebben allemaal gestemd, Rex. Allemaal gestemd op de Spam 2000. Schriftelijk hè, ging dat met briefkaartjes. Ja, met briefkaartjes. Ik wou, ik wou dat ook weer. Dat is heel leuk dat je dat zegt. Want ik, uh, dat er geen e-mail en gedoe en getwitter en faxen, en ge, weet ik veel wappen. Uh, het is gewoon per briefkaart op de eerste rang bij Spam 2000. Dit is nummer 2000. Zullen we naar de 2000? Ja, we gaan beginnen met, de, de vind ik wel een officieel moment, de Spam 2000. En wat vinden wij op nummer 2000? Winifred Atwell. Wat zeg je? Winifred Atwell. Met? Met de black and white rag. Schitterend. Dan moeten wij, dat is natuurlijk wel belangrijk, even er doorheen praten. Ja, want het is de Span 2000, daar mag je het doen bij, je mag, je, mag, je mag tennissen, je mag uh, uh, mensen erger genieten, je mag, uh, wat ook heel gaat goed, uh, bitterballen opzetten. En gewoon lekker, uh, uh, gewoon converseren en, en, en je vermaken eigenlijk. Mag je ook roken? Ja, maar wel buiten. Hè? Ja. Buiten roken dan? Een klein keertje van het raam, dan hoor je tenminste, weet niet het op 2000. Nou, dan gaan we naar nummer uh, 1999 en wie vinden we daar? De uh, Queen of Honky Tonk. Kijk. Wie is dat? Winnie Fret, oh. Met welk nummer? De Flirtation Rack. Ja, dus denk ik heb Winnie gestemd, hoor. Het ja. ja, is, is weer een hele andere deze, ja, een hele andere is, sfeer. Hele andere sfeer, maar je, je gaat er ook weer anders doorheen praten. Ja, dit is een beetje vrolijker, vind ik. Is een beetje een losser, een beetje van oh, ik heb een borreltje op. Ja, dit, dit, dat klopt. En uh, daarom uh, dacht ik, nou, dit is een hele goeie voor. Uh, althans, ja, nee, ik zeg, ik, uh, de mensen hebben gestemd op nummer 1999. Zullen we naar uh, 1998 gaan? Nou, ja, Dat vind ik een heel goed plan. Uh, wie, wie vinden we daar, Rex? Ja, dat is de Queen of Honky Tonk, vinden we daar. Ja. Winifred Atwell. Oh, wat leuk. Ja. <laughs> Op 19, nummer 1998 vinden wij een geweldige pianist... En die is ook gekozen, want dat praat je zo ontzettend lekker door. Ik zie toch die hele carrière aan me voorbij gaan... Hè? Dat, dat iemand gewoon 40 jaar lang eh, ik, erop losgaat. Ik neem nog even een gruwijntje. Ja, dat ja, vind ik een goed idee. Nou. Ik heb ook nog een paar borrelnootjes. Gezellig toch? Hoor nou eens, ze gaat gek doen. Ja, maar uh, ken je Winifred nog niet, hè? Zeg, nou heb ik één dingetje. Hè? Uh, uh, de top 2000, hè? de gewone zal ik maar zeggen... dat is toch, dat is toch een, een, een, een bron van spanning... Van nerveuze spanning, hè? Ja, dat klopt. En uh, dat uh, klopt. En uh, daarom wil ik die spanning er niet langer inhouden eigenlijk. Dus daar gaan stoten door in de nacht. We waren gebleven bij 1998. En we gaan nu door met. In de nacht van het goede leven met nummer 1. En uh, dat is een heel bijzonder nummer. Kijk, en dat haalt de druk. Van de ketel. Ja, Rex. Want we willen natuurlijk helemaal gestrest met, met, met de kerst. Wie, wie wil nou stress met de kerst? Dat Weg, wil man. Niemand. Hè. Dus uh, de nummer 1 is geworden: The Mighty Sparrow. En Byron Lee. Ja, het is, uh, het is spannend, lieve mensen. Zet hem op. Ja, zet hem op. Daar komt hij. Schitterend. Hoe kom jij er nou bij dat het kerstmis is? Dat was... ja, ja, dat hoort uh, dat, uh, dat, uh, ook daarbij. Kom. Ja, het is helemaal geen kerstmis. Ja, bij jou tot, tot wanneer laat jij die boom staan trouwens? Ja, die blijft tot, tot 1 maart staan bij Zo Zo normaal hè? Zo groot? Ja, kosten nog moeten worden gespaard. Hé, hey, dit is de nummer 1 van de spam uh, top 2000. Top 2000, nummer 1. Byron Lee, smite the sparrow. en make the world go away. Ja, dat is wel een, een opstekertje, Zeg, gaan we jou volgend jaar weer aantreffen op dit tijdstip, op deze zender? Ik vrees van wel. Dan wens ik jou het allerbeste. Een uh, goed uiteinde, een heel goed uiteinde. muziek, hè? <laughs> en een fris begin, Rex. Ja, alle, goe alle goeds, Jan. En uh, ik vond het gezellig en ik zie je weer in het nieuwe jaar. En rij voorzichtig, hè? Zeker weten.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 Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the boo.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 I fell in love With the most wonderful boy in the world We'd take long walks down by the river Or just sit for hours gazing into each other's eyes We were so very much in love And then one day He went away And I thought I'd die But I didn't And when I didn't I said to myself is that all there is to love? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep... I know what you must be saying to yourselves. If that's the way she feels about it, why doesn't she just end it all? Oh no, not me.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 dat Peggy Lee is that all there is ja bijna wat deze nacht van het goede leven betreft op deze naeroy boy is dat you I thought your post hanging days were through zonk in eyes en full of size tell no lies. You get wise I tell you now we can. You say how, and I'll say when. Come and meet me down the street. Take a seat. Was dat. En We Gotta Get You a Woman. Het was de laatste in uh, deze nacht van het goede leven. De laatste nacht van het goede leven van 2013. Volgende week, of moet ik zeggen, volgend jaar. Dan uh, zit Adeline van Lier hier weer, zoals het uh, hoort. Straks na zessen. Onder meer uh, ja, aandacht voor de toestand van uh, sportheld Michael Schumacher. In het uh, nieuws. Die uh, is na een ski-ongeluk in. Uh, een kritieke toestand opgenomen in een ziekenhuis. Met schedel letsel, heb ik begrepen. Verder aandacht voor de aanslag in Wolgograd. En minister Plasterk die zal later deze ochtend noodklok gaan luiden... over geweld tegen hulpverleners. Er is in ons land op oudejaarsavond een merkwaardige traditie ontstaan... namelijk hulpverleners dwars zitten... terwijl ze gewoon hun werk willen doen. Wel nu. Mede namens uh, Anne Bakema, die de techniek verzorgde... en uh, Vincent Krom, die de regie deed van Caro's Nacht van het Goede Leven... Uh, wens ik jullie allemaal een uh, fijne uiteinde en een goed begin... en een prachtig 2014. Tot de volgende keer.